10 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg en Guylaine Plag. Een vakbond CNV wil een aparte kassa in de supermarkt voor de verkoop van alcohol. En we volgen de ontwikkeling in Kiev op de voet natuurlijk. Nu eerst ook over Oekraïne, het NOS-journaal met de Dorot Megens. President Janukovic van Oekraïne zegt dat er vannacht een akkoord is gesloten... met de oppositie en met Europese ministers. Dat akkoord zou rond het middaguur worden getekend. De oppositie en de EU-ministers hebben nog niets gezegd over een akkoord... Vannacht voerden de partijen moeizame onderhandelingen... over een oplossing voor de crisis in het land. Correspondent David-Jan Godfra. Volgens een Oekraïnse krant staat er in dat akkoord... dat er vervroegde presidentsverkiezingen zullen komen later dit jaar... en dat de grondwet gewijzigd gaat worden... waardoor de president minder macht zal krijgen. Opnieuw hebben twee Nederlandse jongeren geen paspoort gekregen... omdat de inlichtingen en veiligheidsdiensten aanwijzingen hadden... dat ze naar Syrië wilden reizen.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 Bij een mislukte noodlanding in Tunesië zijn alle elf inzittenden van een vliegtuig uit Libië omgekomen. De Antonov had een motorstoring en wilde landen bij de stad Grombalia. Het toestel is volledig uitgebrand. Het vliegtuig was onderweg naar de Tunesische hoofdstad Tunis. Aan boord zaten onder andere artsen en patiënten. WhatsApp-concurrent Telegram is in korte tijd het populairst geworden in de Nederlandse App Store voor de iPhone. Sinds gisteren is berichtendienst WhatsApp in handen van Facebook. Telegram werd al snel genoemd als alternatief... bijvoorbeeld voor wie niet wil dat Facebook zijn telefoonnummer in handen krijgt... of voor wie vraagtekens plaatst bij het privacybeleid van Facebook. De berichten zouden sterk versleuteld worden verstuurd. Tech-expert van de NOS, Rashid Finch. Telegram is eigenlijk een app van een rijke Russische ondernemer... die eigenaar is van V-contacten. Dat is het Russische alternatief voor Facebook. En misschien wel omdat hij zoveel geld heeft, zegt hij... ik heb geen commercieel belang bij Telegram, ik wil gewoon dat mensen met elkaar kunnen communiceren zonder dat hun privacy aangetast wordt. Dus geen advertenties, niks aftappen, dat is tenminste wat hij zegt. En ja, geloof je hem of niet, dat is de vraag. Het eerste dopinggeval op de Olympische Spelen in Sochi is een feit. Een Duitser is betrapt op het gebruik van een verboden middel, dat zegt het Duitse team. De naam van de sporter is niet bekendgemaakt. Het Duitse Olympisch Comité heeft van het IOC te horen gekregen... dat een test een afwijkend resultaat opleverde. Het weer, buien trekken over, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag af en toe zon, het wordt 8 tot 10 graden. Ook morgen nog regen, zondag en maandag blijft het waarschijnlijk droog... met vooral zondag ook zon. Er zijn nog vrijdagfiles. Erwin de Hart. Vrijdagfiles. Op, bijvoorbeeld op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Knopend Eemnes en Eembrugge. 3 kilometer door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Ook op de A1 richting Amsterdam tussen Amersfoort Noord en Eembrugge. 4 kilometer. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat 2 kilometer file... tussen Knopend Raasdorp en Badhoevedorp. A10 ring Amsterdam-West richting Den Haag voor de Koentunnel 2. A16 Breda richting Rotterdam heeft 3 kilometer... tussen Knopend Ridderkerk en Knopend de door een ongeluk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 Interpolis Glashelden. Ze kunnen me nog meer vertellen. Veel meer. Daarom ben ik pro-VPRO. Ik ben pro -VPRO. pro ProVPRO. Ik ben pro VPRO. Omdat we bij de VPRO de programma's meer tijd voor nuance hebben, word ook lid. 1250 PA. En ging uw aandacht gelijk naar uw telefoon?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 De ochtend met Guilene Plag en Jurgen van den Berg. En zometeen ook weer een mediaforum, daarin vandaag twee politiek commentatoren. Max van Wezel is er, werkt voor Vrij Nederland en Radio 1. En Kees Bowman ook van Radio 1 en van 1Vandaag. Het gaat onder meer over de situatie in Oekraïne. Ook op Twitter was de heftige strijd in Kiev te volgen. Journalist Joost Bloksel uh, retweet een bericht van een Oekraïnse op het onafhankelijkheidsplein. Uh, wat heftig zeg, laatste tweet van deze neergeschoten verpleegkundige in Kiev. En vertaald zou dat zijn, ik sterf. Straks natuurlijk ook de laatste toestand daar... en de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. Nu eerst bedreigde cashieres in de supermarkt. Nou moeten er alcoholkassa's komen in supermarkten. Dat vindt in ieder geval CNV Dienstenbond. Die alcohol-only kassa moet het toenemende geweld... tegen cashieres stopzetten. Verder Monsma, bestuurder van CNV. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is dat probleem nou? Uh, het probleem is uh, vrij groot. Uh, wat we terugkrijgen, wat we horen, is een topje van een ijsberg. Ik heb uh, in november vorig jaar een, uh, een onafhankelijk onderzoek laten doen. En toen bleek dat 16% van de supermarktmedewerkers uh, uh, wekelijks tot dagelijks te maken heeft met agressie en geweld. En dat gaat over de verkoop van alcohol. En in cijfers, daar moet u ongeveer denken aan 40.000 mensen die dat per week hebben. Maar dat is in november geweest en in januari zijn die regels aangescherpt. Precies, en wij hebben op basis daarvan hebben wij ook direct een noodklok geluid... zowel bij een staatssecretaris die over de drank- en wet gaat... maar ook bij werkgevers. Die heb ik een indringend verhaal verteld van... laten we samen kijken of we nou de veiligheid van die cashiers kunnen garanderen. Um, want ja, dat kan alleen maar erger worden als die leeftijd omhoog gaat. Ja. En ik denk dat dat zo is. Want wat wordt er dan gezegd en gedaan? Nou, wat we nu zien is erg veel discussie over legitimatie. Um, hoewel het overal duidelijk is uh, dat er bordjes staan, uh, krijg je elke keer discussie. En als het bij discussie blijft, is het tot daar aan toe. Maar je merkt ook dat er ver verbaal geweld heel veel voorkomt. schelden, vloeken, wat helaas bijna normaal gevonden wordt... als we met dit soort zaken te maken hebben. En incidenteel, ik hoorde recentelijk nog een verhaal van een cashier... die gewoon een fles bier naar de hoofd krijgt... omdat de desbetreffende klanten daar niet mee eens is. Ja, en ik las ook van... ik, ik wacht je wel op na sluitingstijd als je mij mijn fles wijn niet geeft. Dat soort taferelen vinden ook plaats. Ja, je moet voorstellen hoe bedreigend dat is. Een, een supermarkt is toch een, een, een, een lokale onderneming. Daar werken mensen uit de buurt. En daar komen mensen uit de buurt boodschappen doen. En op het moment dat daar een incident is, ja, men weet waar je woont. Men weet waar je sport. Men weet waar je op school gaat. En dat is heel erg bedreigend. En dan moet je voorstellen, de cashierers zijn over het algemeen allemaal 16, 17, 18 jaar vaak ook niet getraind. Hoewel dat wel moet, volgens de CAO. Maar niet getraind in omgaan met agressie en geweld. Ja, zie hier een recept voor escalatie en ongelukken. Want in hoeverre is het allemaal gerelateerd aan die verkoop van alcohol? Nou, Het is uh, uiteraard niet 100% te relateren aan alcoholverkoop, maar het is wel het issue. Uh, het is moeilijk uit te leggen. De regels die lijken duidelijk, maar uh, komen toch heel erg in de buurt van de persoonlijke levenssfeer. Uh, wie bepaalt hoe oud ik ben en ben jij dat dan? Uh, en dan zeg ik even met alle respect een meisje van 17 jaar. Uh, nee. uh, ja, uh, uh, dat soort discussies die, die gaan dan ontstaan. En uh, uh, dat, dat zie je vooral bij de kassa, want daar moet afgerekend worden. Ja, dan moet je in ieder geval bij zo'n uh, zo alcoholkast... dan neem ik aan niet ook zo'n jonkie neerzetten... want dan hou je precies dezelfde taferelen. Nou ja, ik heb wat bij supermarktwerkgevers ook in onderhandelingen... heb ik als CNV Dienstenbond ook een aantal keren aangegeven... het, het kan niet zo zijn dat, zoals in mijn onderzoek blijkt... dat 45% van de supermarktmedewerkers die wel een training gehad moeten hebben over agressie en geweld... niet getraind zijn. Dat kan niet. Dat is één. En tweede, ik vind het eigenlijk heel erg raar... dat je niet mag drinken en niet mag kopen, maar het wel mag verkopen... Ja, en een derde is, uh, laten we dan zorgen dat zoals we nu de pin kassa's hebben, laten we maar zorgen dat we kassa's hebben waar je alleen alcohol kan kopen. Waar getrainde, aantoonbaar getrainde medewerkers staan en bij voorkeur ook nog allemaal ja, enige senioriteit kunnen uitstralen. Dus ouder zijn dan 18 jaar. En u ziet dat dan voor zich dat je, dat je wel met al je boodschappen of alleen voor alleen de alcohol die je koopt moet je even in die kassa gaan staan? Hoe, hoe ja, zit nou, het, het voor mij... zich praktisch gezien? Nou, volgens mij, kijk, als je een, een kassapark hebt van uh, pak een beest, 15 kassas... Uh, ...dan kan ik me best voorstellen dat 10 11 kassas uh, daar alcohol verkocht mocht worden... ...en dat mag je met al je boodschappen tegelijk doen. En dat betekent dat bij de andere kassas, uh, ja, je misschien wat sneller door kan lopen... ...als je niet je flesje bier of je bries erbij hebt. Want ik, ik, zit en denk, er zijn natuurlijk genoeg mensen die even een flesje wijn voor het weekend of weet ik of een flesje bier meenemen, dan kan er wel een aardige opstopping gaan komen. Dan moet je ja, dus nog, je... alsnog, heel veel medewerkers hebben die wel degelijk getraind zijn en ogen ouder, ouder dan 18 zijn om die om die uh, alcoholkassa te bemannen. Nee, dat klopt. Kijk, laten we even vooropstellen dat wij de, het, laat ik het heel netjes zeggen, het onfatsoen gaan wij niet uit de winkel bannen. Die illusie heb ik niet. Maar wat ik wel wil, en daar vraag ik aan de staatssecretaris, maar dat vraag ik zeker aan supermarktmedewerkers, neem je verantwoordelijkheid om preventief zoveel mogelijk te doen om het risico kleiner te maken. Ja. En zijn supermarkten bereid om het te doen? Weet u dat al? Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik heb uh, begin januari in aanleiding van deze problematiek een, een hele indringende brief gestuurd naar de supermarktwerkgevers, ook in het C-overleg. Ik heb ze gevraagd om uh, de uitgestoken hand van mij aan te pakken om samen dit probleem op te lossen, zowel bij uh, de staatssecretaris als samen in het C-overleg. En tot op heden heb ik daar nog geen enkele reactie op gehad. Dank u wel. Verder Monsma van CNV Dienstbond. Graag gedaan. Um, hij is eigenlijk altijd in het zwart gekleed. Zwart t-shirt, meestal van een uh, vage metalband. Zwarte spijkerbroek, cowboylaarzen over het algemeen. Wijkend haar, maar toch zo'n flassig staartje. Hij is Mr. Rock'n'Roll. Amy McDonald bezong hem in 2007. Hebt u een beetje een beeld erbij? Eenmaal. Oké, okay, we weten dat het de koning van de weidevogels is. We weten ook hoe die klinkt. Guilene, kun je nog even doen? Ja, nee, nee, ik okay. heb hem nog niet gezien. Grutto, grutto, grutto. Zoiets toch, Martijn? Ja, precies, precies. Dat is heel goed, heel goed nagedaan. Ze komen meteen in massaal op jullie af waarschijnlijk nu. Nou ja, dat is de vraag. Ze moeten van een eindje komen uit Afrika. Jan Roodhart volg ik de hele ochtend boswachten van natuurmonumenten. We hebben hem nog niet gespot. En ik zie hier nog twee andere vogelspotters... die nu door hun verrekijker kijken... kijken. Naar een grijze lucht. Ziet u hem al? Nee, ik zie helaas nog. De grutto? Nee, geen grutto, maar wel massa-skiwieten. En dat doet het hart ook heel goed. Ja, maar daar doen we het vanochtend niet voor. Ja, uh, meneer maar... Roodhart, zullen we eens even de dijk oplopen? Ja, dat doen we. Kijken hier uh, uit over de polder van Enes. En wat zou het mooi zijn dat vandaag vanochtend... de grutto hier wordt gespot. Zodat we kunnen zeggen, ja, de lente is toch wel echt begonnen. Ondanks dat het toch een beetje koud is hier... Kijk hoor, hier, dit is allemaal van natuurmonumenten, hier links van de dijk. Ja, links van de dijk, dat is het terrein van natuurmonumenten. Rechts zit u nog wat boerengrond, Je ziet ook wel de verschillen. Een lager waterpeil, wij stuwen het water nu al echt op om het die grutto zo aantrekkelijk mogelijk te maken. We proberen een goede gastheer te zijn. Ja, eigenlijk probeer je een soort hotel te creëren. Een mooi lekker bed voor de grutto. Uh, lekker voedsel in de grond. Hoe weet de grutto nou van... Hey, moet, ik moet links van de dijk landen... want dat is van natuurmonumenten. En rechts, er ja, zijn boeren die gaan daar maaien. Daar kunnen mijn eieren wel eens kapot gemaaid worden. Nou, dat kan die grutto dus eigenlijk niet goed zien. Dus dat is best risicovol. Ik bedoel, de boeren hebben natuurlijk het beste ook voor met die weidevogel. Alleen, er is wel meer tumult in het veld... Uh, als er dus veel grasgroei is, zal er ook gemaaid of beweid worden... En dat uh, levert risico's op voor die weidevogels. Ja, wat kunnen die boeren daaraan doen? Om ook daar, net als jullie, een mooi hotel te creëren voor die grutto? Ja, als een, een boer goed weidevogelbeheer wil doen... dan beschermt hij niet alleen het nest... maar dan zorgt hij ook dat er uh, voor het kuiken dus overlevingskansen zijn. Dus plekken ongemaaid laten en onbemest. Zodat er uh, ja, uh, wat kruidenrijkere vegetatie ontstaat met meer insecten. Uh, dat is voedsel voor de kuikens. Die eten eigenlijk alleen maar insecten. En uh, door een open structuur... Uh, te maken in zo'n grasmat met meer kruiden lopen ze er ook makkelijker doorheen. Ze kunnen makkelijker hun voedsel vinden. En kunnen ze dus ook simpeler uh, opgroeien. En hebben ze dus de veiligheid van het niet gemaaid worden. Ja, daar in de verte zwanen, volgens mij. Ja, zwanen, wat gaat, wat ganzen, meer? ganzen vooral. Nou, meerkoeten en echt massa's brandganzen en kievieten. En we hebben al een enkele schoolexter gezien. Ook nog niet veel. Maar de grutto, ja, we moeten nog even zoeken. We hebben vooralsnog niet gezien of gehoord. Laten we nog één keer horen. Ja, grutto, grutto, hè. <laughs> grutto, waar blijft je? We gaan op zoek. We zoeken nog even door daar. Rond het plein in Kiev worden schoten gehoord... waar de demonstranten zijn. En US-verslaggever gert Dennekamp is daar naartoe onderweg. En we hopen straks dat we u daar meer over kunnen laten horen... over wat de laatste ontwikkelingen zijn. Volgens president Janukovic is er inmiddels een akkoord gesloten. De vraag is alleen of dat nou gesteund wordt door de oppositie. NOS-verslaggever Vincent Rietbergen vraagt aan minister Timmermans... van Buitenlandse Zaken wat hij van dat eventuele akkoord vindt. Uh, dat wordt gezegd door de autoriteiten daar... maar het wordt nog niet bevestigd door mijn Europese collega's. Die zijn nog heel voorzichtig. Dus even afwachten, want er is al zoveel gezegd door de autoriteiten. Je weet nooit waar je aan toe bent met die lui. Maar uw Poolse collega het die, die toch min of meer... Nou mijn Poolse collega, collega was voorzichtig. Mijn Franse collega was nog voorzichtiger. Dus laten we maar even afwachten tot er iets stevigs naar buiten komt. Dan weten we of er een akkoord is. U klinkt niet hoopvol. Nou ja, ik, ik ben een beetje voorzichtig geworden. Omdat eh, Janukovic voortdurend roept dat hij allerlei eh, akkoorden heeft. Die later helemaal niet blijken te bestaan. Ja, het lijkt, de, de geruchten zijn ook dat er eerder verkiezingen zouden zijn. Dat er toch hervormingen sneller doorgevoerd gaan worden. Dat ze allemaal nog met een totale slag om de arm. Nou ja, als er een akkoord is... Is, uh, dan uh, kan het niet anders dan dat het over een overgangsregering gaat. Want zonder een akkoord over overgangsregering, denk ik niet dat we hieruit komen. Van nationale eenheid? Ja, waarbij de oppositie is betrokken en waarbij er uitzicht is op uh, parlementsverkiezingen en presidentsverkiezingen op redelijke termijn. Is Jan Kovic te vertrouwen bij een eventueel akkoord? Um, nou ja, hij is in ieder geval niet erg betrouwbaar gebleken tot nu toe uh, met uh, zijn uh, uitspraken. Maar als er een akkoord is uh, en uh, mijn Europese collega... Ze hebben er vertrouwen in dat dat akkoord stevig is... dan denk ik ook dat we erop kunnen rekenen dat het wordt uitgevoerd. Kan, Janukov... kan Janukovic daar zelf nog onderdeel van uitmaken, wat u betreft? Nou ja, het gaat dus over een overgangsregering. En dat betekent dat er een andere regering moet komen. Er ligt, wat mij betreft, nergens een taboe op betrokkenheid van Janukovic daarbij. Maar een overgangsregering betekent wel dat er een hele andere regering wordt. Maar dat betekent dus ook dat Janukovic gewoon blijft zitten? Nee, dat zeg ik helemaal. Dat hoort u mij toch niet nee, zeggen? Dat vraag ik. Nee, uh, uh, dat lijkt me uh, uh, heel ingewikkeld. Tenzij men in de discussie met alle partijen. tot die afspraak zou komen. Maar dat lijkt me buitengewoon onwaarschijnlijk. Nou, u wilt eigenlijk gewoon dat hij natuurlijk ook weggaat? Nou ja, wat ik wil is niet zo belangrijk. Uh, wat uh, de Oekraïners willen die aan dit uh, proces gaan deelnemen. voor die overgangsregering. En die zullen uh, met elkaar moeten bepalen hoe die regering eruit komt te zien. Hoe verloopt het contact met de Russen? Want gisteren zijn hebben proberen in contact te komen. Is dat uh, ondertussen goed gelukt? Nou, het is nog wel... Uh, erg uh, eenzijdig. Het is vooral... Uh, de Europese kant die probeert uh, met Moskou... te praten. Uh, Moskou is voor, zit... vooral op dit moment in een houding van... mededelen wat zij uh, vinden. En niet van discussie. Dus nee eigenlijk? Uh, op dit moment niet. Uh, het is wel een uh, goed teken dat iemand als... Lukin uh, naar Kiev is gestuurd. Dat, die, hem ken ik al heel erg lang. Sinds uh, jaren negentig. redelijke man. En ik hoop dat hij... Uh, een, een, een positieve invloed kan hebben en ook de dialoog tot stand kan brengen. Als er dan straks om 12 uur hè, toch positieve berichten komen... En, en er worden inderdaad zaken ondertekend en er komt een overgangsregering... betekent dat dan ook meteen dat de, dat, dat de sancties weer van tafel zijn? Um, de sancties zijn gericht op diegenen die um, verantwoordelijk zijn voor het excessieve geweld. We hebben de sancties wel zo ingekleed... dat op het moment dat een politiek akkoord uh, dat uh, noodzakelijk uh, zou maken... we ook die sancties weer kunnen intrekken. Dus dat, die ruimte is er. Uh, maar ik vind dat mensen die zich uh, uh, schuldig hebben gemaakt... aan ernstige mensenrechten schendingen... sancties of geen sancties... zich zullen moeten verantwoorden voor de rechter. Ja, en voor welke rechter? Dat kan de rechter zijn in Oekraïne uiteraard. Als het uh, in een uh, eerlijke... Uh, op rechtsstaat gebaseerd proces uh, kan. Maar dat kan ook een in internationale rechter zijn als nodig is. Ja, in die zin um, uh, bepaalde mensen hier naar Den Haag halen. dus. Dat zou dan kunnen als ze niet uh, gewoon voor de rechter in uh, Oekraïne zouden kunnen staan. Het zijn dingen dus voor een later stadium. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. De ochtend: Standpunt NL. De stelling deze ochtend: het is goed dat de EU sancties treft tegen Oekraïne. Dat uh, houdt ons natuurlijk uh, allemaal bezig. Uh, daar uh, wordt al uh, flink op gereageerd. Uh, ook via de geschreven media. Ja, ik heb hier wat reacties van uh, Valerie Drotenko. Die zegt het is niet Oekraïne, maar haar criminele overheid... die voor Rusland heeft gekozen. Die denken de meerderheid van Oekraïners, die willen juist Europa. Ook mythisch is de verdeling van ons land in het pro EU-Westen, ook pro-Russische Oosten. Die grens gaat door generaties, sociale klassen, maar is niet geografisch, wordt gezegd. Cassie um, die reageert op onze site tegen de stelling. Niet deze, of deze tragische stadsoorlog opporen. Niet mee bemoeien, dus. Oekraïne is groter dan alleen Kiev. Helene Zorgdragen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent namens Kerk in Actie werkzaam geweest op de Katholieke Universiteit in Lviv. Ja. Spreek ik dat goed uit? Ja, Lewis. Uh, en u bent daar nog altijd actief als gastdocent, maar nu in Nederland, hè, als ik het goed begrijp. Ja, mijn ja. hoofdtaak ligt in Amsterdam aan de protestantse theologische universiteit, ja. maar ik blijf verbonden als gastdocent in de ja. En u hebt veel contact ook daar met, met collega's en vrienden, ongetwijfeld. Ja, Even de stelling, hè. het is goed dat de EU sancties treft tegen Oekraïne. Wat zegt u dan, eens of oneens? Daar ben ik het helemaal mee eens. En tegelijk zeg ik erbij, het is rijkelijk laat, uh, de Oekraïense... De bevolking en de oppositie heeft hier al zo lang om gevraagd. Uh, maar het is goed dat die sancties er zijn. En uh, vooral het bevriezen van tegoeden, het inhouden van de visa... het strafbaar stellen van de verantwoordelijken voor het geweld. Het zet de regering van Janukovic onder druk. En dat blijkt wel uit uh, de voorstellen die er nu lijken te komen. Ja, maar gaan die sancties wel ver genoeg, vindt u? De sancties zijn uh, vooral aan de laatste kant. Uh, het is de vraag of het momentum niet gemist is. Uh, in Kiev uh, hebben de... De uh, rechtsradicalen, de extremisten... Uh, die, die beginnen de toon uh, te zetten onder de oppositie. En de gematigde oppositie uh, komt zwakker te staan. En het is de vraag of ze het in de greep houden. Maar de sancties zijn er en dat is een goede zaak. Ja. Ik zei natuurlijk, u hebt nog veel contact natuurlijk met mensen daar. Uh, collega's ook. Uh, wat hoort u voor verhalen? Ik uh, hoorde gisteren een heel droef bericht... dat... Uh, een collega van de Katholieke Universiteit onder de 75 dodelijke slachtoffers uh, gevallen is. Uh, het is uh, Bogdan Solzjanik, een uh, jonge docent, 28 jaar, uh, pas gepromoveerd. Uh, hij was uh, docent uh, in de moderne geschiedenis en uh, hij is uh, door een uh, scherpschutter in het hoofd geschoten. Hij was naar Kiev gegaan uh, uit de idealen uh, om op te komen voor een uh, land waar mensen vrij en waardig uh, kunnen leven. Dat is de missie van de katholieke universiteit. Uh, hij was typisch iemand van de nieuwe generatie Oekraïnse leiders die het land kunnen opbouwen vanuit andere waarden. Uh, integriteit, betrouwbaarheid, uh, uh, menselijke waardigheid. En hij is, uh, hij is uh, gedood. Door een scherpschutter, ja. een vreedzame en... demonstrant, ja. geen extremist. Hm? En waar hij voor staat, daar staan zoveel mensen voor. Daar. daar staan heel veel mensen voor. Ja, daar staat daar staat het, het grootste deel van, uh, nou zeker de bevolking in het westen en het midden, maar zeker ook uh, in het in het oosten, in de grote steden, is er, is er steun voor deze uh, volksopstand. Um, u, u noemde dat zelf al even. He. Janukovic heeft nu gemeld dat er een akkoord is met de oppositie. Daar horen we dan rond het middaguur uh, meer over. Dat, dat wordt ook aan alle kanten nog betwijfeld of dat dan wel echt zo is. We horen er namelijk van de onhandelaars uh, niets over en van de oppositie ook al helemaal niet. Um, er zijn wel wat, wat dingen over uh, naar buiten gekomen. Wat dat akkoord dan eventueel zou zijn. Uh, wat denkt u? Is, is dat inderdaad de oplossing dan? De oppositie heeft voortdurend gevraagd om vervroegde verkiezingen... Uh, het herinvoeren van de grondwet van 2004. Uh, ja, een, een nieuwe regering. Uh, uh, mogelijk een overgangsregering. Maar het lijkt mij onmogelijk om uh, een overgangsregering... met Janukovic uh, te vormen. Uh, deze president is, uh, heeft zich zo als een leugenaar bewezen keer op keer. En de mensen zijn absoluut cynisch geworden en uh, uh, zijn betrouwbaarheid uh, is 0,0. Is dus uh, als er een overgangsregering komt uh, uh, zonder Janukovic... Ja. Het lijkt mij dat uh, de oppositie niet met minder genoegen zal nemen. Nee. En dat lijkt er nu op toch dat, daar niet, uh, dat, dat, die, dat dat probleem niet is opgelost. Want uh, zoals de berichten nu naar buiten komen, uh, is hij nog steeds deel dan van die overgangsregering, is hij niet van vandaag op morgen weg. Dus dat zou een slechte zaak zijn en in ieder geval het probleem niet oplossen. Ik vrees dat de demonstranten. Uh, hier om niet van het klein zullen gaan. Nee. Ja. En ook als dan, als we wat, wat het verhaal is, teruggaan naar die grondwet van 2004, waarbij dus de macht van de president wel heel erg wordt beperkt. Zou dat iets van rust kunnen creëren, of is het echt alles of niets, denkt u? Uiteindelijk zullen de Oekraïners er zelf over, over moeten beslissen. Maar uh... Ik, ik zie wel dat de stemming uh, onder de demonstranten... En, en met name de groepen aan, aan de rechterzijde, de, de ultranationalisten... die, uh, die, die zullen uh, geen enkele oplossing waar Janukovic deel van uitmaakt, accepteren. Ja, maar het grootste deel van de bevolking... als u vertelt dat, dat een collega van u nou is doodgeschoten... de collega's die daar nog zitten op de universiteit... hoe lang hou je dit vol? Ja, hoe lang hou je dit vol? Ah, dat, dat, dat is een goede vraag en... en, en... Dat weet, dat weet niemand. De, de inzet van de kerken en de intellectuelen en de universiteiten is van... Hoe lang hou je het vol om het in vreedzame banen te leiden? Mm -hmm. Maar dat, dat blijkt uit de afgelopen dagen al, al heel moeilijk te zijn om deze vloedgolf van geweld in te dammen. Er zijn nog veel mensen die daar die daar op, op, op insisteren en. en Elke politieke oplossing die dat ook dichterbij kan brengen... is, is, is natuurlijk uh, van, van, van uiterst belang. Voelt u zelf eigenlijk nog aandrang om die kant op te gaan? Ik ben er drie weken geleden geweest... en uh, heb toen een paar dagen uh, op de Maidan gestaan... en met studenten rondgelopen in het vakbondsgebouw geweest... waar toen de, uh, de brigades uh, lagen te slapen uh, die uh, de barricades moesten mm -hmm. verdedigen... En nu zie ik uh, ongeveer datzelfde beeld voor me. van uh, slachtoffers op een rij onder dezelfde dekens. als waar toen die uh, brigadisten onder lagen te slapen. Dus dat zijn hele, hele schokkende beelden. En het vakbondsgebouw is, is uitgebrand. Dan... Toen ik... was het relatief rustig. Toen was er net uh, de week daarvoor. Een, uh, een escalatie van geweld geweest met de eerste vier doden. En, uh, ja, en nu is het weer uh, ontspoord. Ja. Ik, ik zou nog maar even hier blijven misschien. Uh, uh, dank dat u in ieder geval even met ons wilde praten over deze situatie. Helene Zorgdragen namens kerk in actie. Werkzaam geweest dus op de katholieke universiteit in Lviv. U kunt blijven stemmen op de site. Het is goed dat de EU sancties treft tegen Oekraïne. Dus hebben 200 mensen dat gedaan. 54% eens met de stelling. 46% is het oneens. Dit is Radio 1. Het NOS journaal nu door op In het centrum van Kiev is weer geschoten. Het is niet duidelijk wie het vuur heeft geopend. De politie zegt dat de anti-regeringsbetogers begonnen. Ook is niet bekend of er slachtoffers zijn. Sommige media melden dat de schoten vielen op het Onafhankelijkheidsplein in de hoofdstad. Anderen zeggen dat het gebeurde in het gebied tussen het plein en het parlementsgebouw. Minister Timmermans reageert sceptisch op berichten over een akkoord in Oekraïne. De Oekraïnse regering meldt dat er afspraken zijn gemaakt met de oppositie... en dat er vanmiddag een akkoord wordt getekend. Timmermans benadrukt dat het akkoord nog niet bevestigd is... door zijn Europese collega's die in Kiev zijn. Nu even afwachten, er is al zoveel gezegd door de autoriteiten. Je weet nooit waar je aan toe bent met die lui. Janukovic roept voortdurend dat hij akkoorden heeft... en die blijken dan later helemaal niet te bestaan, zo zegt Timmermans. En bij een mislukte noodlanding in Tunesië zijn alle elf inzittenden van een vliegtuig uit Libië omgekomen. Het was een Antonov, die was onderweg naar Tunis, kreeg motorstoring en wilde landen bij de stad Grombalia. Het toestel is helemaal uitgebrand. Dat zijn de hoofdpunten. Erwin De Hart heeft nog verkeersinformatie. Een file staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Knoop het Eemnes en Eembrugge, twee kilometer lang. De andere kant op richting Amsterdam... staat tussen Knoop het Hoeflaak en Eembrugge, vier kilometer file. Een file op de A10 Ring Amsterdam-Zuid richting, eh, Amsterdam richting Den Haag... voor de rij drie kilometer. Dat is vast door bezoekers aan de huishoudbeurs. En door een kapotte wissel rijden er de hele dag... tussen Den Haag Centraal en Utrecht Centraal minder treinen. Die vertraging is een half uur. De ochtend. De leider van de Europese Liberale Guy Hofstad is net terug uit Kiev, straks zijn reactie op de gebeurtenissen van vandaag. En het woord doping is gevallen op de winterspelen. NOS Radio Olympia. Het Gio Lippens. Ontrio het eerste dopinggeval, je las een korte smsje ja. voor. Een tweetje zelfs van uh, Duitse, Duitse zender het ZDF. Uh, nou, De kringen worden steeds groter in het water. Want het Duitse Olympisch Comité heeft zojuist bekendgemaakt dat inderdaad een Duitse atleet positief getest heeft. Vandaag zal er al een contra-expertise en een verhoor door de tuchtcommissie van het IOC plaatsvinden. Het is trouwens nog onbekend om wie het gaat. Maar Florian Bauer, dat is de doping-expert, dat het om een biatleet of een bi te zou gaan. Bovendien zegt Bauer dat er nog meer sporters positief bevonden zijn in Sochi. Er is ook informatie die hier tegenover geäußerd worden dass es noch weitere Fälle gibt, mhm. eben nicht nur den, offensichtlich dieses einen Athleten oder der Athletin im Deutschen Verband. Und diese weiteren Fälle sollen sich insgesamt, die soll es sich um drei Sportarten handeln, inklusive des deutschen Falles, welche dann am Ende bei rauskommen, da muss man einfach, muss man auch ehrlich sagen, abwarten. Nou, dat is dus die Duitse dopingexpert van het AAD. Hij zegt dus dat er in drie verschillende sportenatleten... tegen de lamp zouden zijn gelopen. Uh, onder andere dus het biathlon, want dat, daar heeft hij bronnen van... Uh, waarmee hij meent te beweren dat het dus in die sport zeker zou zijn. En dus twee andere wintersporten. Blijft nog even afwachten. Uh, de medische commissie trouwens van het IOC... voerde in de eerste week van de Spelen 1799 dopingtesten uit. En daar zaten geen positieve geva gevallen bij toen. En in totaal heeft het IOC 2453 olympische controles... in. Nou, gelukkig wordt er dan ook nog echt gespoord vandaag. Bijvoorbeeld de ploegenachtervolging bij het lange baanschaatsen. Dan moeten al die individuele successen van de Nederlanders van de afgelopen weken tot één groot succes worden gesmeed. Het vormen van een team met meerdere tegenstanders is volgens Lotte van Beek geen probleem. Oh nee, dat is iets... Tenminste, van mijn kant komt dat helemaal spontaan. En uh, ik, ik denk ook, uh, de sfeer zit er goed in op het ijs en iedereen is ontspannen. En ik denk dat we een heel stil, sterk team bij elkaar hebben. Hoe goed is deze ploeg, de drie die nu op het ijs staan? Uh, ik denk dat het uh, een hele sterke ploeg zijn. Sowieso met z'n vier zijn we met heel sterk. En daardoor uh, denk ik dat er uh, wat heel wat moois kan gebeuren. Ben je blij dat Jorien ten Mosse meteen al in de kwartfinales bij staat? Uh, ja, nou ja, wat ik zeg. Ik denk dat we gewoon een heel sterk team hebben. En uh, ik, ik heb nog nooit, ik heb met Irene heb ik vaker een ploeg voor gezeten. En met uh, Marit trainen natuurlijk uh, regelmatig. En Jorien heb ik nooit, nooit eerder mee gereden. Dus uh, dan is het ook wel mooi om uh, dat in ieder geval gereden te hebben. Nou, hoorden we gisteren Arie Koops uh, praten. Ja, die wilde het niet echt over een gouden medaille hebben. Die had het over taakomschrijving en zo. Uh, wat was er, taakdoelstelling, zoiets. Uh, hoe, is het is allemaal ingewikkeld. Uh, is het niet gewoon zo dat jullie met niks minder tevreden kunnen zijn dan goud? Nou, weet je wat het is? En ik denk niet dat er niet te makkelijk over gedacht moet worden. Je hebt het in de voorgaande jaren gezien dat Nederland best wel dominant was. En dat het tijdens de spelen elke keer niet lukt ook. Om het feit dat het is gewoon het meest risicovolle onderdeel is. Aangezien je drie keer moet starten, het moet drie keer goed zijn. Je hebt drie, keer, drie mensen in de baan. En ik denk, wat ik vooral, en dat heb ik ook bij mijn eigen nivele afstanden altijd gezegd... je moet niet fluiten voordat je de brug over bent. En er moet zeker niet te makkelijk over gedacht worden. Kijk, wat dat zijn feit, nog eens opmerkingen. He? He? Fluiten voordat je de brug over bent. Uh, Lotte van Beek was dat, uh, dus die met haar eerdere tegenstanders... dus nu in één keer in een team moet gaan schaatsen. Nou, de Nederlandse vrouwen rijden vanmiddag de kwartfinale... doen ze tegen de Amerikanen. En zoals we van Jelid maar weten, die hebben nog nul schaatsmedailles. <laughs> En in Amerika zegt ze altijd, it ain't over until the fat lady sings. Dat is ongeveer hetzelfde, maar ik vind die van die brug en die fluit veel leuker, eerlijk gezegd. Nu eh, terug naar 1973 met Joe Egan en Jerry Rafferty. Zij vormden samen Steelers Wheel. Dit is een van hun grote hits, Star. So they made you a star Now your head's in a cloud And you're walking down the street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 met star. Terwijl in Kiev gespannen wordt afgewacht op een verklaring van president Yanukovych, komen de berichten dus dat er in het centrum van die stad ook weer geschoten wordt. NMS-verslaggever Gert-Jan Denkamp, staat op dat onafhankelijkheidsplein. Heb jij daar iets van gezien of gehoord, Gert-Jan? Nee, helemaal niet. Uh, ik heb de berichten gehoord. Ze zijn ook nog niet uh, bevestigd en het heeft in ieder geval... Op het deel waar ik sta, niet tot uh, grote onrust uh, geleid. Er werden hier uh, net wel, uh, nou, ik denk ongeveer uh, 200 mannen in uh, gelid uh, gezet. Uh, die hadden dan uh, bij zich en uh, ja, probeerden, zich, uh, probeerden zich dan te beschermen achter uh, houten borden die ze meenemen. Die stonden als in een soort militaire slagorde opgesteld. En het leek dat ze ergens naartoe gingen, maar net met er een fluitje. Klonker En nu zitten ze weer met z'n allen op een rand te wachten op de dingen die komen gaan. Uh, uh, ja, het is afwachten hier. En dat is ook een beetje de stemming. En tegelijk ook nog steeds strijdvaardig. Want uh, na de gebeurtenis van de afgelopen dagen... Uh, is hier weinig uh, te merken van uh, bereidheid uh, tot concessies? Uh, Gertjan, je hebt zo straks uh, verteld wat er mogelijk in dat akkoord uh, kan staan: hè? Uh, een overgangsregering. Uh, maar maar uh, is, dat, is dat intussen ook doorgedrongen op dat plein daar? Ik bedoel, wat, wat vinden de mensen daarvan, als dat eventueel uh, dat akkoord is? Een aantal onderdelen van dat akkoord uh, uh, is natuurlijk prima. Um, het feit dat men weer teruggaat naar de oude grondwet, dat was een van de eisen. En als dat direct zou gebeuren, uh, uh, dat is wat ze willen. Een uh, snelle nieuwe regering, dat is ook wat ze willen. Uh, het derde punt is dus echt wel een probleem hier op het uh, plein, dat er pas later dit jaar eh, presidentsverkiezingen zullen zijn. En als dat betekent dat het eh, blijft tot die tijd... dan is dat voor... Eh, nou, ja, ik kan niet voor iedereen spreken... maar voor de meeste mensen die ik hier spreek... is dat echt totaal onacceptabel. Er hangt hier een levensgrote foto van Janukovic die is gefotoshopt. En zo zien de mensen hem het liefst. En dat is achter tralies. En uh, uh, uh, voor de mensen die hier zijn kan er geen sprake van zijn dat hij nog aan zou blijven... als leider van uh, dit land, als, als hun leider, tot uh, einde van dit jaar. Ja. En, en de situatie voor het plein nu is uh, rustig. Daar wordt, niet, daar wordt op dit moment niet gevochten. Nee, helemaal niet. Uh, het is uh, hangen, uh, zitten, eten, drinken. Uh, ja, mensen zijn uh, uh, in volle ornaat in sommige gevallen. Dus met uh, bescherming, uh, scherpvesten, helmen op... ...op uh, plek waar ik uh, uitkijk, uh, de, in een hoek... ...daar staan nou, tientallen, zo niet honderden... ...flessen Molotov-cocktails klaargemaakt... ...en klaar om in de strijd uh, geworpen te worden. Maar ik denk dat hier nu toch ook wel... ...een beetje tempo bepaald wordt door uh, de onderhandelingen. Mm. En ja, de meeste uh, mensen die hier zijn... ...die zijn er niet om te vechten die zijn omdat ze resultaat willen zien... en ze hopen dat die uit de onderhandelingen kunnen komen. Zij daar op het plein en wij allemaal wachten natuurlijk inderdaad op die uh, verklaring. NOS-verslaggever Gert-Jan Dennekamp was dat. De Ochtend. Mediaforum. Vandaag met de journalisten Kees Boman van 1Vandaag... en Max van Wezel van Vrij Nederland en beiden presenteren ook voor Radio 1. Welkom, heren. Zometeen hebben we het ook over de berichtgeving rond Oekraïne. Maar eerst gaan we het hebben over de gemeenteraadsverkiezingen in eigen land. Een historisch lage opkomst wordt te verwacht. Dat zegt onderzoeksbureau TNS-NIPO in elk geval. En max is het altijd zo dat er volgens mij wel... dat er voor die gemeenteraadsverkiezingen weer gesproken wordt... over de ja. hele lage opkomst die verwacht wordt. Er wordt altijd een lage opkomst verwacht. Er wordt altijd verband gelegd met het uh, wantrouwen in de landelijke politiek. Dat wordt nu ook weer... Uh, maar dit jaar is het nog minder. Ja, ik begrijp de redenering alleen niet helemaal. Want het zou dus wantrouwen tegen het kabinet van Rutte en Samson zijn. Hè, volgens, uh, en dat trekken uh, mensen Limpo. door naar hun vertrouwen Trekken door lokale mensen door. Politie. Maar ja. bij die Tweede Kamerverkiezingen waar het echt om Rutte en Samson ging... was de opkomst juist heel hoog. Dus ik begrijp eigenlijk niet waarom mensen als ze een kabinet niet leuk vinden... dan wraak nemen op die gemeenteraadsleden. Ja. Kees, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou ja, meer, meer vanuit zorg. Want we weten natuurlijk niet hoe de uitslag zal zijn... of de opkomst liever gezegd zal zijn. Maar het zijn voor het eerst naar mijn idee gemeenteraadsverkiezingen... waarbij het echt over heel veel gaat wat voor die burger, voor die kiezer van ontzettend belang is. Je ziet vandaag ook in de Telegraaf een grote kop. Zorg, splijtswam, gemeenteraad. Nou, Met name de zorg, een deel van de zorg... en hoe mensen weer aan het werk geholpen worden. Dus zeg maar sociale zekerheid. Dat is vanuit Den Haag richting gemeentes voor het komend jaar gegooid. En dat betekent dat die gemeenteraden, die collegevormingsdiscussies... niet meer gaan over fietspaden en het openhouden... Van zwembaden, ja of nee. Maar het gaat over wat mensen direct aangaat. Ja, maar dus dat dringt me Maar wordt dat, goed, door, ik nee. zeggen, wordt dat, dat het goed genoeg? Over dat het leggen wij waarschijnlijk nee. niet goed genoeg uit. Maar ligt dat het is... aan de politici of ligt het ook aan de media? Nou, dat is iets waar bestuurders ontzettend mee bezig zijn: van de decentralisatie van, uh, van, de, uh, van de jeugdzorg en de, de, de trajectbegeleiding in de WMO. En het is echt een bestuurdersding. Ja, maar daar haken mensen al op af, hè, als je de ja, afkortingen uh, achter elkaar hoort. Die, ja, en het is ook heel moeilijk uit te leggen. Ik ben op een paar verkiezingsbijeenkomsten nu geweest en uh, ja, ja, die wethouders. Ze maken dan inderdaad het nummer van wat Kees net zegt. Van weet je hoeveel verantwoordelijkheid de gemeente krijgt? Mm -hmm. Maar dan komt er zoveel technocratisch jargon over de AWBZ en de WMO... en het, het jeugdtraject ja. achteraan dat geen mens het snapt. Dus het moet vertaald worden, ja. maar het moet ook beter gebracht worden. Dan door ja, politie. maar het moet, moet duidelijk gemaakt worden dat het echt gaat om... Uh, krijg je nog een rollator of niet? wordt je kind ja, toch nog doorverwezen naar de jeugdpsychiater of niet? Dan? Nou, het is gewoon heel moeilijk. Ik heb zelf samen met de collega Sophie Derksen net een lijvig stuk in Vreemde Nederland over de jeugdzorg. Jeugd, jeugd, heel goed verhaal. Hartstikke goed verhaal, dank je wel. Ja. Ik, ik werd echt helemaal knettergek van. Het zit zo ingewikkeld in elkaar, ja. die decentralisatie. Het, het, het, het lukte ons bijna niet het te snappen. En je nee. zit er volgens mij ook nog mee dat je natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen speelt zich allemaal af. Ook, een dorp of stad heeft zijn eigen problematiek. Landelijk gezien is dat dan lastig om aantrekkelijk weer te geven. Dus de regionale omroepen zouden daar ook een belangrijke rol in nee, spelen. Nee, natuurlijk. Maar die, dan kom je op een ander probleem. Wat uh, zit er journalistiek enorm in de verdrukking? Dat is regionale journalistiek. Precies, ja. We hebben in heel veel uh, steden... Heb je als je nog een regionale krant hebt, dan heb je er soms maar één, zodat er geen enkele concurrentie is. Gemeenteraadsvergaderingen is een groot probleem, worden nauwelijks meer gevolgd door uh, gekwalificeerde journalisten. Ja. Dus dat is wel iets waar je hier tegelijkertijd ook naar moet kijken. Als je aan de ene kant die gemeenteraden steeds meer verantwoordelijkheid geeft, en dat is toch het controlerend orgaan van zo'n college. Dan uh, zal dat ook goed uh, in de gaten gehouden moeten worden en dan heb je goede journalistiek voor nodig en dat zal op een regionaal niveau moeten gebeuren en als straks al die kranten uh, op de fles zijn, daar moet daar iets voor in de plaats komen. Dus met andere woorden, we moeten ook stilaan. Het is al wel eens hier en daar geopperd. Het is een enorm taboe uh, dat regionale journalistiek op een, een of andere manier maar gesubsidieerd moet worden. Regionale nou omroepen ja, worden is natuurlijk. het moet wel dat ge... dit probleem natuurlijk zo vaak wordt gesignaleerd en tegelijkertijd wordt er bij regionale ja. omroepen alleen maar meer bezuinigd. Bezuinigd, ja, nou ja. Dat is natuurlijk een hele probleem. We willen het hele land en de hele wereld er niet bij halen. Maar inderdaad, het, de oplossing voor alle problemen... wordt door de politiek vaak bezuiniger genoemd. En het is natuurlijk niet de beste oplossing. En er zijn een problemen in die gemeente. Er zijn veel gemeenteraadsleden, er zijn ook enquêtes naar geweest... van nieuwshuur onder andere de laatste, de laatste weken... Veel gemeenteraadsleden geven toe. Eigenlijk hebben we niet genoeg tijd om uh, werk ja. van dat gemeenteraadslidmaatschap. Eigenlijk snappen we die financiële kanten van die, van die jeugdzorgtrajecten ook niet helemaal. De controle, wat Kees zegt uh, van de kant van de lokale media, is, is, is echt te weinig. Maar het gaat over gemeenteraadsverkiezingen. En die politici die lopen altijd voorop dan, de Haagse politici, om te zeggen. Lekker. Nee, het gaat, zijn gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat niet over ons, nu, even, terwijl dat natuurlijk stiekem wel zo is. Want het is een, een, een test natuurlijk ook. Hoe ga je. Want jij presenteert een politiek programma hier op Radio 1. Hoe gaan Jullie daar dan mee om? Hoe, hoe? Nou ja, bijvoorbeeld door. Gaat naar Groningen. Uh, wij gaan naar Groningen, Vlissingen, Roermond, Den Haag. Nou, Den Haag is natuurlijk niet ver weg. Maar praat dus je dan met lokale bestuurders? Lokale ja, ja. partijen, alle grote partijen, maar ook lokale lijsten. Ja. Zoals morgen in Groningen zullen we dat ook doen. En dat is een poging om uh, uh, echt het. Uh, het de politiek dicht bij de mensen, een ongelooflijk cliché. Politiek dicht bij de mensen op een, een of andere manier te vertalen. En ook al kun je zeggen van ja, als je over de Groningse politiek bericht, is het dan leuk als je. Voor de Zeeuw? Voor de Zeeuw of voor de Maastricht-naar. Nou, als je dat op een goede manier doet. We spreken hier over een uitdaging. Als je dat op een goede manier <lacht> doet. Dan is het voor iedereen uh, belangrijk, want het gaat ook iedereen aan. En mensen kunnen ook leren. Uh, dat als er in Groningen zo over gedacht wordt... dat dat misschien in een andere plaats ook zo speelt. Maar die landelijke... Toon, die landelijke atmosfeer speelt natuurlijk een rol. Maar we zien natuurlijk uh, ja. Diederik Samson van, van, van Hop naar rennen en Pechtold en Mark Rutte was van de week op bezoek in Gelderland. En ze zeggen allemaal nee, het gaat niet over het Binnenhof. Het gaat over ja, de lokale ja, politiek. Maar, maar er gaat het wel natuurlijk... een lijsttrekkersdebat nog op. Ja, ja de de dat programma's doen de landelijke fractievoorzitters. Ja. Eh, omdat ja. ze denken van ja, maar bij die wethouder uit Vlissingen dan, dan kijkt niemand. Ja, het grote, er, is, er zijn grote debatten op televisie. Een paar dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen ook bij Vandaag, het bekende erasmus debat ja. wie staan daar. Daar ja. staan natuurlijk wel ja. de fractievoorzitters ja, van de ja. landelijke partijen. Maar ja, dat is ook wel, uh, wel logisch. Het is aan hun ook de taak om uit te leggen hoe belangrijk die gemeentepolitiek Wat speelt er is. speelt eigenlijk die Vlissingen? Um, heel veel de zorg, uh, jeugd. de jeugd, jeugd uh, natuurlijk werk BMO, of geen werk en allerlei milieumaatregelen. Ja. Ja, ja, dat soort zaken spelen. Maar ik, ik ben me erin aan het verdiepen, Max. Ik begrijp je hint. Hij zit nu eerst in Groningen, morgen. Precies. Daar had ik uh, uh, een vraag over verwacht. Uh, de situatie in Kiev, dat is nog wel even ander, iets anders daar natuurlijk. Uh, NOS zette uh, beelden op uh, YouTube, uh, op de website ook. Die werden ook in het journaal uitgezonden. Er waren heftige beelden van mensen die worden doodgeschoten... Uh, uh, lijken die daar uh, over straat worden getrokken... Uh, onder dekens liggen met bloed en alles, noem het allemaal maar op. Uh, Max, je hebt die beelden natuurlijk ook gezien. Ja. Of, of kijk je weg? Nee, helemaal niet. Ik heb gisteren, geloof ik, vijf kwartier... Uh, naar de kleurenfoto's in NRC Handelsblad zitten staren. Ik kon mijn ogen niet ervan afhouden. Het, het, het zijn walgelijk. Je ziet dus mensen daar liggen die in hun hoofd geschoten zijn... door sluipschutters op dat Maillardamplein... Maar uh, nee, ja, nee, ik moet het zien. Ik stond niet af. Ja. Kees, de vraag die daar altijd bij wordt gesteld is... moet je die beelden wel uitzenden? Moet je die foto's in kranten zetten? Dat is een uh, vraag die je niet meer kunt stellen omdat uh, door, uh, zoals dat heet, democratisation of the news, he, dus dat iedereen kan uh, op zijn eigen uh, manier beelden en informatie verspreiden via het internet, dat het aan, aan ons, ga ik maar zeggen, de traditionele of uh, serieuze journalistiek en journalistiek die. Checkt, uh, die controleert, die afweegt en dan een keuze maakt, die, die, uh, die, die gaat die journalistiek ja. helemaal voorbij. Ja. Dus als je vreselijke beelden ziet, uh, en bij het journaal zouden ze zeggen, ja, dat vinden we te erg. Maar dan kan je ze gewoon op het ja. internet al maar vinden. Is dat, is dat dan ook niet het verschil? Want als een, een gewoon mens iets op Twitter zet, oké, okay, dat is zijn verantwoordelijkheid. Maar hebben wij als mediaorganisatie niet een, een andere verantwoordelijkheid Nou, dat, dat niet... is precies het grote gevaar. Hè? Dat is ook het grote probleem in deze tijd. Juist doordat er zoveel via het internet verspreid wordt, en dat je niet al altijd de bom weet... Uh, dat dat misschien of gemanipuleerd is. Het gaat natuurlijk niet over deze zaak. Want die... In Syrië is dat wel gebeurd, hè? Maar in Syrië zijn er Beelden die in werkelijkheid uit Libië kwamen... en als beelden van de Syrische burgeroorlog op ja. internet... Ja, en dat moet je, wij zijn ervoor om dat te controleren en te checken. En bij grote nieuwsorganisaties ja. gebeurt het ook... dat al die streams of alles wat op het internet ja. geplaatst wordt... gecontroleerd wordt. Maar dan gaat het nog over de authenticiteit van, van sommige beelden. Maar dit gaat ook over de vraag... Moet je, uh, zijn ze te gruwelijk? Ja, moet je mensen niet daartegen beschermen? gewoon. Ja, maar het gebeurt toch, Jurgen? En niet zo ver hier vandaan. De Oekraïne is niet, niet, niet echt de andere ja. kant van de wereld. Dus ik, ik vind dat toch een beetje betuttelend of paternalistisch als je als journaal of zo gaat zeggen van, nee, dit is zo gruwelijk, dat mogen de mensen niet weten. Ja. Ik vind dat, dat je het wel moet uitzenden. Ja, de, de, de beelden die je op, uh, ik heb me op heel veel dingen de afgelopen dagen, uh, nou ja, geabonneerd. Hoe noem je dat? Ik kijk ik op iPad, allerlei blogs en, en, en streams van allerlei groepjes in de Oekraïne, ook om te zien wat zij doen en wat ze versturen. En uh, ja, die beelden zijn inderdaad afschuwelijk, maar er zit zoveel afschuwelijks op het internet dat het raar is om onze ogen daarvoor te sluiten. Het Bovendien... voegt nog steeds wat toe voor jou, ja, als jij, voelt... omdat je alles wil volgen zelf. Ja, ik ben, ja, dat voegt zeker wat uh, toe. Want juist, uh, we, we zagen dat gisteren in de berichtgeving natuurlijk ook. Er werd geschoten door uh, snipers, hè, door, door de overheid, door de politie. En uh, David-Jan Godfra, van, uh, die voor de NOS daar mm -hmm. ongelooflijk goed verslag doet... Ja. die zegt ook steeds, uh, ja, ik stond nou achter, de politie, uh, achter het politiecordon. En daar uh, zijn die mensen ook woedend, want ook hun mensen zijn neergeknald. Dus uh, hij probeerde echt op een hele goede manier van beide kanten mm -hmm. iets, uh, iets weer te geven en ook eerlijk te zeggen als er uit heel veel van mijn vragen werd gesteld en dit en dat is er ook gebeurd en zegt hij ja dat schijnt zo maar ik heb dat zelf niet gezien dat was echt topverslaggeving mijn twijfels beginnen bij uh, ik las ergens ook dat iemand die neergeschoten was onmiddellijk ging twitteren van ik ga dood ik ben neergeschoten ja. ik, ik ga dood dan, dan begin ik een beetje te twijfelen van uh, zou je dat nou zelf doen op het moment dat je doodgaat... gaat nog even snel op twitter zet die pech niet geloof ik ja ja, dat is ook wel uh, gek eigenlijk als je er goed over nadenkt. Ja. Maar hoe dan ook zijn die beelden, laten we dat niet uh, vergeten... Uh, uh, ook beelden die ons heel erg beïnvloeden... want wij weten nu pas echt heel erg goed hoe erg het daar ja. is. En dat doet mij denken aan die aanslag op de markt in Sarajevo... Hebben we heel veel over bericht, erg allemaal Joegoslavië, ja. ellende. Toen die bomaanslag was op die markt, waar gewone mensen die boodschappen deden, het leven lieten en min of meer uh, afgeslacht, uh, toen werden. We wakker. Toen werden we wakker. En nu zijn wij wakker geworden over ja. wat voor schrikbewind daar is en wat de rol ook van Rusland is. Hartelijk of dank kan zijn. Voor jullie bijdrage Dag aan dit Mediaforum. Kees Boman en Max van Wezel. Stand.nl gaat deze ochtend ook over Oekraïne. Het is goed dat de EU sancties treft tegen Oekraïne. Dat is de stelling waar we het over hebben. We hebben nu contact met de fractieleider van de Liberalen... in het Europese parlement, Kiever Hofstad. Nu in Amsterdam, maar net teruggekomen uit Kiev. Goedemorgen, meneer Hofstad. Goedemorgen. Goedemorgen. Was daar gisteravond nog, heeft de demonstranten toegesproken... vanaf een podium. Wat heeft u gezegd daar? Well, dat het uh, eerst en vooral uh, wij zijn die moeten dankzeggen aan de... de betogen dus op Maidan en niet omgekeerd, omdat wij daar zijn. Omdat zij volgens mij meer vechten voor de Europese waarden, de Europese Unie, dan wij dat de voorbije weken gedaan hebben rond Oekraïne. Dan twee, ja, duidelijk gemaakt wat, uh, dat die sancties er nu komen. Alhoewel de lijst uh, van de namen uh, op wie die sancties uh, van Oekraïne de... zijn nog uh, uh, moet worden uh, vastgelegd. Daar zijn ze mm -hmm. dus, uh, nu aan bezig. En dan, ja, het finaal zeggen dat, uh, ja, achter. Uh, het Oekraïnse volk moeten blijven staan in hun strijd om, ja, om dit regime weg te krijgen... en eindelijk een, een democratie te worden, zo snel mogelijk. Ik begreep op Twitter ook dat u met name over dat gedeelte... dat u zei dat de EU sancties treft, dat demonstranten daar blij mee waren... dat u daar enthousiaste reacties op kreeg. Gaan ze ver genoeg wat u betreft? Of zou u eigenlijk liever nog verder willen gaan? Volgens mij komen ze eerst en vooral veel te laat. Dus het is al, al weken dat we met het Europees Parlement... en mijn fractie in het bijzonder aangedrongen had... ...opdat er sancties zouden getroffen worden. En dat werd altijd afgedaan als het is niet nodig. We zijn in een dialoog bezig en dergelijke meer. En dan gebeurt wat altijd gebeurt in de politiek. Er vallen doden eerst twintig de eerste dag, dan zeventig de dag daarna, ongeveer honderd doden. En dan schiet de politiek uh, ja, in werking, wakker zal ik maar zeggen. En, en, en worden die sancties uh, gisteren uh, getroffen. Uh, maar zo is het een beetje in de politiek altijd. We moeten eerst met de rug tegen de muur staan. Nou, toch heb ik Hans van Balen eerder ook wel horen zeggen van eind januari nog... van ja, sancties, daar is het nu nog te vroeg voor. We moeten voorlopig blijven praten. Ja, maar wat Hans van Balen zeer terecht had gezegd toen... Uh, was namelijk dat we die sancties al moesten voorbereiden het was nog niet nodig van ze af te kondigen. Alleen al het feit dat, ze zouden, dat we ze zouden voorbereiden... ook aankondigen dat die eraan zaten te komen... dat had volgens mij meer druk kunnen zetten... de voorbije weken op het regime in Oekraïne. Hmm. En dat misschien een bloedbad als we gisteren gezien hebben... op dan kunnen vermijden. Hmm. Hoe kijkt u nu aan tegen de laatste ontwikkelingen... en het aangekondigde akkoord van president Janukovic? Ja, het is een, een voorlopig iets... Uh, dat toelaat om uh, ja, toch een, een stuk macht van de president weg te halen uh, naar het uh, parlement uh, toe. Maar voldoende om rust te creëren op het plein? Uh, het, het moet zeggen dat het, het centrale punt blijft natuurlijk ook op het plein en dat is de eis op het plein. Dat is namelijk dat Janukovic vertrekt. Yeah. En volgens mij gaat het plein niet uh, ontruimd worden. Het zal nooit ontruimd worden zolang uh, Jan Janukovic aan de macht uh, uh, blijft. En de, ik kan nu wel zeggen dat de sfeer die er ging op het plein was een heel verbeterde sfeer, natuurlijk ook normaal normale er 70 uh, doden die dag uh, vallen die daar neergeschoten uh, worden, maar ook s'avonds was er nog altijd die verbeterde sfeer, maar wel uh, een koppige sfeer ook van uh, wij gaan door, we gaan ja. niet weg, eerst Janukovic weg en dan zullen we het plein wel ontruimen. Ja. Fijn dat u even konden spreken. Guy Verhofstadt was dat. Dus fractieleider van de Liberalen in het Europees Parlement. Het is goed dat de EU sancties treft tegen Oekraïne. Um, hier is iemand het eens met de stelling. Peter Jozef. Alleen tegen degene die verantwoordelijk zijn, zegt hij er wel bij. En Petertje zegt... Uh, Europa moet er alles aan doen om een wereldoorlog te voorkomen. Ja, en dan Willem. Die is dan weer oneens met Stand.nl. Tenminste, met het standpunt in Stand.nl. Rusland steunt Oekraïne financieel en flink. Is Europa dat bereid ook te doen? Of is Griekenland al genoeg, zegt uh, Willem... Oneens, terhalve met de uh, stelling. U kunt blijven reageren. 322 mensen hebben dat op de site gedaan. 59% is het eens met die stelling. 41% oneens. www.stand.nl. Dus u kunt twitteren eens of oneens. Doe het met hekje standpunt. U kunt die app downloaden. Die is gratis. U kunt ook reageren. En bellen is misschien nog wat het allermakkelijkst. 0800-1101. Straks een uitgebreid bellersblok. Zo tegen half twaalf zal dat zijn. Gratis telefoonnummer 0800-1101. Het is Radio 1. Op weg naar de verkiezingen. Troskamerbreed gaat op tournee. Morgen live vanuit het nieuwscafé in Groningen.